Wat een geweldige gouden herinnering hoor je hier weer bij GoFM. Even na elven en je hoort dus The Association Windy. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat lekker duren tot 12 uur met heel veel muziek. Maar dat ben je gewend van Go. Uh, lekkere muziek en natuurlijk de informatie die je kunt gebruiken zal ik maar zeggen. Straks, en ik uh, kondigde het al aan, een paar minuten geleden nog... Een reportage van Jeroen van Gent. Wat daarin zit in die reportage, dat hoor je zo meteen over een paar minuten al. Maar eerst mooie muziek van Dana. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Jaren 80 deurtje van Kim Appleby. Ze was ooit uh, natuurlijk uh, lid van het duo Mel en Kim en had een uh, hele hoop uh, van dit soort hits wel lekker hoor. Wel een beetje allemaal hetzelfde, maar toch wel grappige muziek. Glad, good loving en devotion. En daarvoor ach, ook een mooi antieke van Dana uit Ierland, joh, de Fairy Tale. Misschien weet je nog dat ze ooit het Eurovisie uh, Songfestival won met. Um, All kinds of everything. Je hoort het allemaal hier bij uh, ja, GoFM op deze toch wel aardige zondagmorgen. Bijna lente alweer. En niet alleen in de ogen van de tandartsassistenten, want over uh, twee dagen is het natuurlijk alweer lente. En volgende week zondag alweer zomertijd. Oh, wat gaat de tijd snel? Tijd voor de jazzpolitie. Hmm, nou, door die lieden wil je wel gearresteerd worden. Luister mee naar liefdesliedjes. Kom je er net bij? Goedemorgen bij Go.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 last time that i saw you we were sober didn't have anything to talk about we got Weet je wat ik knap vind van uh, Miss Montreal? Dat ze in gesprekken altijd ontzettend stottert, maar in haar liederen helemaal niet. Zeker niet in deze prachtige uh, Just a Flirt. Ja, mooi hè? Um, straks een uh, reportage van Jeroen van Gent, ik zei het al. Zijn uh, verhaal gaat vandaag over met welk idee moet u uh, nog steeds iets doen. Want ja, laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal wel eens een... Ja, woest idee. Uh, maar voeren we die dan ook nog uit? Nou, heel vaak niet. En waarom dan wel niet? Waarschijnlijk krijgen we zometeen antwoord op die vraag van het publiek op straat. Komt eraan, na deze prachtige van Mo, avond. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je licht het doet. Laat buiten de storm niet, nu maar rasen in het donker Want binnen is het warm en licht en goed Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt Ik zie het vuur van en twijfel in je ogen En ik ken je diepste angst Want je kunt niet zeker weten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 en als het regent Gaan we terug in bed Urenlang langzaam wakker Worden zweven door de tijd Zie het licht door de gordijnen En ik weet Het verleden geeft Geen zekerheid Want je kunt niet zeker Van brood en honing De glans van het gouden zon away, cause I'll be back on my feet someday Wel grappig. Ja. En beter dat er geen camera's zijn hier in de studio. Althans, ze zijn er wel, maar uh, ze kijken niet mee nu op dit moment. Het wordt even gedanst op dit prachtige nummer van Ray Charles. Hit the road jack. Want dan kun je wel lekker op swingen. Eerlijk is eerlijk, ook op een zondagmorgen als deze. En verder ook de mooie uitvoering van uh, Avond van Boudewijn de Groot. Door Mo. En uh, hij staat nu geloof ik ergens in de top 40 of zo. Geweldig. Uh, zoals ik al zei over een paar minuten, Jeroen vergeet ik heb het nou voor de derde keer gezegd, maar het komt er nu echt aan na The Fortunes met Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Team als je dat maar niet overkomt vandaag rainy day feeling. Ik hoop dat je het een beetje gezellig houdt vandaag. Omdat het weer eigenlijk helemaal niet zo slecht is. Het wordt echt weer lente. Je voelt het. Je ziet het ook in de tuin. je ziet ook dat de bomen alweer aan het uitborten zijn. Geweldig. Tijd voor die reportage van Jeroen. Hè? Heeft u wel eens een goed idee, maar blijft het vervolgens liggen? Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Creativiteit borrelt vaak genoeg omhoog op de vreemdste tijden. Van de dag, maar ook in de nacht. Pakt u later zo'n idee nog op of uh, laat u het gewoon weer slingeren en doet u er niks meer mee? Met welk idee zou zomaar kunnen? Loopt u nog uh, rond en wilt u nog eens een keer gaan uitvoeren? Jeroen Vergent vroeg het op straat en dit zijn uw antwoorden. Met welk idee moet u nog steeds eens iets doen? Ja. Uh, nou. Um, zo. Dat is een hele goede vraag. Zo. Ja, daar is er wel goed over nagedacht, over die vraag. Nee, nee, voor in huis niet echt. Uh, nee, momenteel nog niks. We hebben nou, een tijd geleden wel wat het een en ander gedaan uh, in huis en zo. Maar niet uh, nu direct iets dat ik denk van nou. Nee, ja. Uh. Sorry, ik kan u echt niet helpen. Ook idee gehad, huh? aan de kant geschoven. Oh, u schiet me geen. Ja, uh. vertel, vertel, vertel. Oh. Nee, dat kan ik niet. Nee. <laughs> <laughs> waarom niet? Nou, dat is zo persoonlijk. Ja, dat is, ja? Persoonlijk. Dat is zo persoonlijk. Wow. Ja, dat is persoonlijk. He? Maar dat uh, jammer. Um, ik ja. ben zo benieuwd. <laughs> ja, dat, ja, ja, dat, dat, dat nou maar benieuwd worden. Gaat u er Ja. Nee, ik ben recentelijk gepensioneerd en ik doe gewoon lekker mijn ding. Ja. Dus het is niet zo dat ik me uh, uh, belemmerd voel door iets, uh, dat ik nog iets moet. Dus Kortom de, uh, alle ik dingen leef... levert van de ene dag naar de andere dag. Ja, ja. ja. zolang het mag. Zolang het mag. Ja, maar dat, dat betekent dat als u niet derft, dan doet u het gewoon meteen, denk ik zo dan. Dat klopt, ja ja, ja dus, dus het hoeft helemaal niet aan de, in de coulissen te meteen <laughs> ja, ja, dat heb je helemaal goed <laughs> <laughs> En misschien ooit een uh, koffietentje openen we komen er net vandaan Maar dat lijkt me nou leuk Hé, hey, een koffietentje open? Ja Er zijn er al heel veel van ja, Dan moet je een verschil dus, gaan maken Ja, dan moet ik misschien toch een verschil gaan maken Tussen ja. Ja. ja Nou ja Hé, hey, maar waarom een koffietentje? Voor de gezelligheid, ja. waarom? waarom? Ik hou van koffie en ik hou van uh, mensen Dus dat lijkt me een goede combi heb je iets met in de Horeca gedaan qua opleiding? Uh, nee, dat niet. Of je zegt, ik kan iedereen. Ja, daarom. <laughs> dat kan ik wel. Daar nou, kom ik ook voor zitten. Ik ja. ben wel benieuwd. Nee, maar goed, een hevige concurrentie moet je een verschil maken. Ja. Hè? Een hele lekkere koffie of iets erbij of zo? Ja, misschien mensen die wat minder uh, stabiel in de maatschappij staan. dan uh, oh. Die een plek geven om te werken. Oh, oké. Okay. Uh, zeg maar waar jongens, W.O.'ers, hoe weet je Ja, oiets? bijvoorbeeld. Ja. Ja. Goeie. Nou, op zich zou ik best wel wat handiger kunnen zijn. Dus ik zou wel wat, t, uh, wat dingen kunnen bedenken voor in huis. Om wat, tenminste meer voor mevrouw uh, dingen te helpen in huis. Uh, wat klussen. Vaak, Echt klussen? Ja, vaak wordt haar vader, die is wel handiger dan ik. Dus uh, opgeroepen van, ja, maar ja, die wordt ook al een dagje ouder. Dus uh, ja, dan zou ik denken van, nou ja, dan op een gegeven moment zou ik dat soort dingen moet ook uh, zelf kunnen doen natuurlijk. Dus, uh, klussen? Ja, nou ja goed, uh, geen grote project of zo, maar gewoon in huis wel uh, bepaalde dingen dat je denkt van nou ja, wat tijdjes blijven liggen, dat je denkt van nou, dat kan nog wel een keer uh, verbeterd worden of uh, aangepast worden ja. of in de tuin doe ik sowieso wel, dus dan vind ik dat niet zo heel erg moeilijk, maar gewoon in huis, het algemeen, uh, ja, dat zou denk ik van, nou, daar zou mijn mevrouw wel blij mee maken, denk ik. <laughs> Een maar is... handige, handige man in huis, huis is zelf ook uh, niet zo heel... ze uh, is op zich redelijk ook handig, maar goed, voor het wat zwaardere fysieke werk en zo, uh, ja. Ik denk wel dat als ik ergens een idee over heb, dat ik het wel doe. Uh. Ja, ik wou Vooral net zeggen. Vooral denk ik wel iemand die... Uh... Je hebt ja. ideeën gehad Had. en daar heb je, mee, heb ja, je dingen gedaan. mee gedaan ja. en, en dat soort dingen. En dan ja. heb je, dat kan je ook makkelijk van je afschuiven omdat je het hebt gedaan. je ja, dus hebt van, Oké, okay, het is goed zo. Ja. Ik heb ja. het geprobeerd. Oké. Okay. Ja. Zonder om te laten liggen. Ja, ja. ja. en heb gedaan. Ja. En het is, nou, het is niet Laat niet zo gauw wacht. dingen liggen misschien denk ik. Dat nee, is dat het. Ik denk nou. dat ik vooral wel, uh, als ik een idee heb, dat ik het uitvoer. Ja. Met welk idee moet u nog steeds eens iets doen? Een soort bucketlist, zeg maar. Ja, dat kun ja, ja, ja, zou kunnen. Ja. Heeft u een bucketlist? Nee, nee, nee, nee, niet echt. Nee. Nee. Nee, nee. Nou ja, heel tevreden mens dan. Ja, hoor. zeker. Niet per se iets te wensen van, oh, dat moet ik nog eens gaan doen. Nee, dan vroeg ik dat ook al. Nee, ik <lacht> zou niet weten wat. Nee, je niet weten wat. Niet echt? Hoor. Nee, nee, niet echt. Ik heb wel gewoon regelmatig, dus een idee waarvan ik dat graag op de lange baan schuif. Dat, hey. dat is natuurlijk wel zo. Maar, maar, uh, maar, maar die ideeën, wat behelzen die dan? Ik bedoel, wat zijn het voor ideeën dan? Leuke ideeën, Dingen die ik nog moet doen of zo. Ja, ja. Die ik dan graag even uitstel. Oh ja. ja. ja. ja. Oké, okay, geen hele bijzondere dingen. Nee. Creatieve gedachten nooit laten verstoffen. Niet zee, nee, je denkt maar een keer. Ja. Je moet het nu doen. Pluk de dag. Pluk de dag. Goed, ja, toch? Ja. Alfred Blokhuizen. van hier de mensen hier als een melodie. Les gens d'ici, ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux. Plus beau. Seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette. Mélodie. Paris, mais ton rêve reste au chaud. Tal reunie, co tembe, spirots Gilbert Biko? Ah oh, oui. Cette mélodie qui for pour En ta ville s'est transformée En pluie, en pluie That's why This melody Is a melody for you Les gens d'ici Ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux Seulement ils sont d'ici Les gens d'ici Komt melodie. De mensen hier zijn niet 20 kunst erop jullie. Maar gaan ze zijn wanneer de mensen hier? Als één melodie. Ach, ja, leuk hè, dit uh, gelegenheidsduo. Ze zongen het al jaren geleden natuurlijk. Dit melodie, één melodie. Rob de Nijs samen met Julien Claire en een voor echt zo'n Italo hit uit de jaren tachtig van Ivan. Je hoort de fotonovella hier bij GoFM op deze toch wel aardige zondagmorgen. We come on. you We'll see you next time. Beach Boys. Och. Ja, die hebben ze een mooie stereo gemaakt, hè? Want hij was oorspronkelijk Mono, uh, Sloopjumbie, maar ze hebben hem later uh, stereo geremasterd, heet dat dan tegenwoordig, hè? Mooi. En Electric Light Orchestra met Shine a Little Love. Kijk weer even op onze activiteiten site. Het is echt weer bomvol activiteiten. Dus als je denkt bezig of ik heb even niks te doen. Nou kijk dan even op onze agenda. En dan zie je dat er veel te doen is rijmen met Ozobots. Wat Want dat nu weer dansmiddag in de spijen. Een, een bingo natuurlijk. Een fuck up night in Vlissingen. Wat hebben we daar nu weer aan? En een tweedehands kledingwinkel. Zelfs vergeten, het staat er allemaal op onze website. wwwgo rtv.nl Daar vind je alle activiteiten hier in Zeeland en ook aan de kant, waar je makkelijk kunt komen via natuurlijk de tunnel. Hè? Logisch, het is maar heel even tenminste als je wel de beschikking hebt over een auto of openbaar vervoer. Dat dan weer wel. Je hoort het hier, allemaal bij GoVem.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 Konden we een betere afsluiter voor deze show bedenken dan deze de Cooks en Mr. Maker? Nou, ik denk het haast niet. Wat een lekker nummer uit 2008 aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Het is weer voorbij ons en mij dan. Het is niet anders. Ik word zometeen in de studio uitgeschopt. Moet natuurlijk wel netjes even de kopjes afwassen. Dat begrijp je ook natuurlijk wel hier zo bij GoFM. Want we laten de studio natuurlijk altijd heel netjes achter voor de collega's. Dus dat dan weer wel. En dan ga ik maar weer op huis aan. Het is niet anders. Ik wens je een mooie dag zometeen na deze show. Uh, bij GoFM ook. En dat je de radio lekker laat aanstaan. Want we hebben ook hier na 12 uur weer heel veel lekkers in de aanbieding. Dus blijf lekker bij ons. En als je de radio op uh, Go laat aanstaan. Dan ontmoeten wij elkaar weer volgende week zondag om 10 uur. Ik hoop dat ik op tijd ben, want dan is er weer zomertijd en zo. Dus dat uh, wordt weer een dingetje, geloof ik. En dan heb ik weer leuke muziek voor je in de aanbiedingen en een paar leuke onderwerpen. Dus luister dan weer. Ik wens je nog een hele fijne dag bij Go. En uh, ja, wat mij betreft, tot volgende week.